Het afscheid van de Vries. We hebben ruim 200 gulden opgehaald. Ik heb daarover gesproken met Hans Wiegersma, Bart Koos, chef nog wat mensen. Ik heb zijn vrouw opgebeld. En tenslotte hebben we besloten er verf, kwasten en linnen voor aan te schaffen. Hans zal daarvoor zorg dragen. Over het afscheid zelf zal ik nog met de Vries praten. Ik neem aan dat hij in de college zou door Balken worden toegesproken en dat er dan taartjes zijn. Is dat goed? Zou het ook niet wat zijn om hem door Knottebel te laten toespreken? Dat zal zo'n man vast een hele eer vinden. Knottebel? Die kent hij niet eens. Als er een vergadering van de wetenschapscommissie is, dan doet hij toch de deur voor hem open? En hij zal hem toch vast ook wel eens hebben moeten doorverbinden? Knottebel kan alleen niet spreken. <lacht> voor communiceren krijgt hij van Koos een onvoldoende. <lacht> dat doet er toch helemaal niet toe? Het gaat toch om de eer? Ik zal er met de vries over spreken, want ik vind dat hij daarin het laatste woord heeft. ...dan zegt hij natuurlijk nee. Hmm, dat weet ik niet hoor. Er zijn genoeg mensen die zeggen dat ze geen lintje willen... ...maar als ze er een krijgen vinden ze het prachtig. Ik bespreek het met de Vries. Nog iemand iets over dit onderwerp? Ja. Is het al bekend wanneer Balk terugkomt? Die? Nee. Ik wou namelijk met hem praten over korte werken. Dan zul je even moeten wachten. Maar het moet heel gauw, want anders komt het niet meer op tijd. Dan bespreken we dat na de vergadering... ...iemand nog iets over de Vries... Niemand? Komt nu aan de rondvraag. Ad? Geen. Mia? Heb ik goed begrepen dat ik dat rampenplan met mijn achterban moet bespreken? Ja. Maar ik heb geen achterban meer, want iedereen is ziek. Pandé? Ja, pandai. Dan bespreek ik het met Pandé. Bart? Dankjewel. Chef? Nee, dankjewel. Zo'n kloosterman. Ik zou zo'n man ter plekke kunnen doodschieten. Die bekakte pretenties. Dag, Bart, Dag Dat zich overal te goed voor voelen. En dan natuurlijk ook nog principieel. Ik word daar razend van. Je deed het anders heel goed. Ik was Zo gespannen als de pest. Ik voelde het weerstand. Dat is niet te merken. Gelukkig. Meteen maar navergaderen. Uh, Ad, waar jij de andere even? We gaan navergaderen over de instituutsraad. Moet dat nou? Kunnen we niet eerst een kop koffie drinken? Bij een kop koffie. We gaan vergaderen. Bouw je nu over mijn werktijden praten? Hallo. Dag, chef. Hij zag zichzelf weer in de raadjes van de loge. Zeten Ze achter zijn schrijfmachine, aantekeningen en boeken om zich heen. Alleen als hij zich naar voren boog, tot vlak bij het glas, kon hij de hal in kijken. Het gaf hem een vaag geluksgevoel. Alsof de loge een vrijplaats was die hem door haar beslotenheid onbereikbaar maakte. De gedachte dat hij hier... Jaar in, jaar uit zou zitten met geen andere taak dan het openen van de deur en het opnemen van de telefoon, leek uitzicht te geven op een bevredigender leven dan het zijne. En hij begreep niets van zo'n zak als kloosterman die zich net goed voor voelde. Tevreden over deze gedachte, boog hij zich weer over zijn machine. Hij las de laatste alinea. En... Ja. Jij ja, moet even karnemel. Ja. Hoe gaat het hier nu nu? Oh, heel goed. Je kunt hier best werken. Nee. Je je eigenlijk alles bij de hand? Het is echt ideaal. Nou, gelukkig dan maar. Het rumoer van stemmen drong door de klapdeuren de loge binnen als van achter glas. Toch iets aangenaam voor vreemdends. Ik kon me voorstellen dat iemand als de Vries zich daar prettig bij voelde. Geamuseerd zette hij zich achter zijn schrijfmachine en roerde langzaam in zijn koffie... luisterend naar de geluiden uit de koffieramen. Wil je het hier hebben? Ja, graag. Moet je straks niet afgelost worden? Nee. Ik wil hier vandaag blijven zitten... om te kijken hoe dat is. Met het bureau? Wilt u me verbinden met professor de Rode... Een ogenblik. Met de rode. Bart, hier is iemand die professor de rode wil spreken. Dat zal ik mij wel mee bedoelen. Met mevrouw Koning. Dag. Oh, dag. Ben jij het? Ik kan vandaag niet naar de markt, want ik zit bij de telefoon. De Vries heeft een vrije dag genomen. Is Wichbond er dan niet? Wichbond heeft zich ziek gemeld. Ik heb gisteren tegen hem gezegd dat hij vandaag bij de telefoon moest zitten. Oh, dat is toch verschrikkelijk zo'n man. Dat is verschrikkelijk. En Goud heeft vakantie. Dan kun je dan tussen de middag ook niet weg? Dat kan wel, maar... Ik wil weten hoe het is om hier een hele dag te zitten. De Fries gaat ook nooit weg. Ik er echt iets voor jou. Ik zal het overdrijven. Maar ik vind het ook leuk. Ja, dat is het juist. Ik vind het nog leuk ook. Met je moeder. Het leuke is dat het enorm relativeert. Je hebt plotseling het gevoel dat niets er wel toe doet woon te zitten, wist je toch al lang? Ja, toch heb ik dat gevoel. Maar ik vind het maar raar. Dus ik kan niet naar de markt vandaag. Ik kom toch zeker wel op de gewone tijd thuis. Als Sparreboom er is. Anders moet ik sluiten, maar die zal er wel zijn. Die is altijd. Dag meneer Koning. bent u hier maar een keertje gaan zitten. Dag meneer Sparreboom. De Vries is toch niet ziek, hoop ik. De Vries heeft een dagje vrijgenomen. Och, dat mag ook wel eens. Hij zit hier altijd maar in dat kleine hokje. U zit toch ook in een klein hokje? Ah, ik heb nog een raampje. Boven uw hoofd. Daar heeft u gelijk in. Boven mijn hoofd. Nou, kom, ik ga maar weer eens aan het werk. En ik aan het bijna. U sluit vanavond aantal af? Ik zal wel afsluiten. Ik ga maar eens naar huis. Doe dat. Ik ga straks ook. Hoe was het nou? Ideaal. Ik heb vandaag acht telefoontjes gehad. Mm. Vanmorgen vijf en vanmiddag drie. En ik heb uh, in totaal 32 keer de deur opgedaan. Vanochtend 19 keer... Vanmiddag dertien keer, de meeste tussen half negen en half tien, en tussen één en half drie. Dus je bent nu ook voor een eigen kamertje. Ik heb goed kunnen werken. Ik krijg je niet dat balkje niet van tijd tot tijd gaat zitten? Want je krijgt een uitstekend inzicht in het gaan en staan van je personeel. Ja, dan ben ik maar blij dat je hier niet elke dag zit. Van jullie, weet je het wel? Oh ja. Ik weet wel dat jij meestal een half uur te laat komt en dat je tussen de middag soms twee uur weg bent. Oh, weet je dat? Ik heb alleen geen zin om daar wat van te zeggen. Ik vind dat je dat maar zelf moet uitzoeken. Nou, daar ben ik dan niet zo blij mee. Zou me daar maar niets van aantrekken? Dat doe ik dan toch maar wel. Goedemorgen. Het gesprek met Ad lag als een schaduw over de dag. Het had hem herinnerd aan zijn plaats op het bureau. Juist toen hij zich daar een ogenblik van bevrijd had gevoeld. Dat was bedreigend. Hij dacht daarover na en begreep dat het onderdanige gedrag van de Fries hier van de keerzijde was. Het was de tol die hij voor zijn vrijheid betaalde. Het inzicht dat hij op een plaats had gezeten die hem niet toekwam, vervulde hem met voldoening, zo simpel als het was. En gaf de dag iets van zijn glans terug, al zou hij in zijn herinnering niet meer worden wat hij geweest was. No. Nobody knows you, when you're down and out, and all your vrienden, die rieten, je zakken. Jaarling. Ik... Uh, goedemorgen. Ik heb weer een gesprek met Ed gehad. Ja? Hij vroeg me of hij toch geen vaste aanstelling kan krijgen omdat hij hier al zo lang is. Maar hij weet toch dat dat niet kan? Hij heeft net weer een half jaar of een jaar. hoeveel is het. in je gezeten. Ja. Wat heb je gezegd? Ik heb gezegd dat ik het met jou zou bespreken. Dat heeft weinig zin. Nee. Als het naar mij lag, kreeg hij morgen een aanstelling. Ik krijg hem alleen niet door de keuring. met zijn verleden. Hm. Zou jij niet eens met hem kunnen praten? Misschien dat hij het van jou wel aanneemt. Ik wil wel met hem praten. Is hij er? Ja, hij is er. Oeh, helemaal niet kwalijk. Dag, Jaren. Dag, dag, Bart. Als er voor mij gebeld wordt, ik ben even bij Ed. Oh, Maarten. Ik was net op weg naar je toe. Mijn raam is gebroken. Ik, en ik weet nou niet hoe dat nou moet. Moet je kijken, joh. Heel stuk uit de ruit het raam opengestaan? Nee, joh. Dat is het juist. Ik denk dat er spanning op heeft gestaan. Kan dat? Omdat het huis verzakt. Oh, nee. Dus straks stort alles in? Dat is niet onmogelijk. Ik zal tegen Pandé zeggen... dat hij de Rijksgebouwendienst waarschuwt. Maar kan ik hier dan wel blijven zitten? Als je het raam maar dichtlaat... Dat andere raam? Dat kun je open doen. Ik waarschuw van deel. even. Dag Ed. Is Joost er niet? Die, die, die is ik bij Jaring. Heb je hem nodig? Nee, ik heb hem niet nodig. Ik um, hoor van Jaring... dat je hem gevraagd hebt... of je geen vaste uitstelling kunt krijgen. Ja, dat... ...zou ik wel fijn vinden. Jarin heeft niet gezegd dat we geen vacature hebben? Nee. Hij zei dat hij het met jou zou bespreken. Maar we hebben geen vacature. Ja, maar, maar ik, ik dacht nou... Dat, ...dat dat geld dat ik nu krijg... ...daarvoor misschien gebruikt kan worden. Dat zou op zichzelf al heel moeilijk zijn... ...nu met die bezuinigingen... Maar we zitten bovendien met je keuring. Ja. Hoe lang ben je nou weer weg uit Zandpoort? Vijf maanden. We bijna vijf en een half. En nu zit je weer in een opvanghuis? Ja. In, in een opvanghuis. Maar, maar het gaat nu wel weer veel beter. Waar is dat opvanghuis? In de Bijlmer. In de Bijlmer? Oh, maar maar ik, ik, ik vind het wel prettig, hoor. En um, je studie? Um, de, daar uh, wilde ik binnenkort weer aan beginnen. Um, als je nou eerst eens je studie afmaakte dan toon je dat je je situatie weer zelf in de hand hebt... en dan kunnen we dat als argument gebruiken. Ja. Denk je? Ik weet het niet, maar... ik kan het me voorstellen. Ja. In ieder geval... kun je er zeker van zijn... dat ik zal doen wat ik kan... om je hier te houden. En... ...dat ik de eerste gelegenheid zal aangrijpen... ...om je hier vast te krijgen. Meer kan ik ook niet doen. Nee. Dankjewel. Maarten. Eef. Heb jij eigenlijk enig gezicht op die ziekte van Ed? Ik geloof dat het tamelijk hopeloos is. Doen ze er eigenlijk nog wel iets aan? Hij krijgt pillen. Ja, pillen. Ik heb de indruk dat ze hem eigenlijk maar hebben opgegeven. Hij heeft weer gevraagd of hij hier niet kan worden aangesteld. Mm -hmm. Maar ik krijg hem nooit door de keuring. Nee ja. Idioot natuurlijk, want waar moet zo iemand dan uit? Ik zou het ook niet weten. Als ik daarom zou nadenken, dan zou ik me er ontzettend boos op kunnen maken. Alleen omdat ze bang zijn dat het bureau dan als een sociale werkplaats wordt gezien. En dat zijn we toch eigenlijk? <laughs> Tuurlijk zijn we dat. Ik zou het niet weten wat je eraan moest doen.